Variaria vrijdag 1 februari 2008 Variaria Variaria Variaria Variaria is mijn persoonlijke audio-weblog. Ik ben ontzettend opgewonden want morgen ga ik voor de eerste keer sinds lange tijd weer eens naar Vastenavond in Bergen op Zoom kijken. Ik ben echt echt opgewonden over. Dus kijk even op internet wat er te zien valt. Even kijken, www.vastenavond.nl En daar staat in een van de vreemde taal die ik niet kan begrijpen. Het leste vastenavondnieuws. Nieuws? Paniek rond de grote markt. De onthulling van het Gereiken van Prins Nellis 3, veerst bij ICB, 75,999,11 euro en veel jubilarissen. Het 38ste dwel, oh, ik geloof dat het een overzicht is. Uh, nou ja, goed, uh, dan moet je maar kijken wat er te zien valt. We pakken de vaste erbij. Kijken of, kijken of daar wat uh, in te lezen valt. Want ik wil natuurlijk uh, morgen wel weten waar ik moest staan. Alles van stal. Nou, dat zal het motto wel zijn uh, vandaag. En ook al zo'n vreemde taal. Uh, ik, ik kan er geen touw om vastknopen. Van het jaar gaat alles, maar dan ook alles, maar dan ook echt alles van stal. En dat bedoel... Nou ja, in ieder geval, dat is dus ook niet te lezen... Dan moeten we toch maar even op internet gaan zoeken. Op een betere website. Ja, en waar komen we dan op uit? Uit in Bergen op Zoom. Alles over kunst, cultuur en uitgang bij jou in de buurt. Carnaval in Bergen op Zoom. Met video. Van 2008 kunnen ze het natuurlijk niet hebben, want dat moet nog gebeuren. Voor degene die de feiten niet meer precies weten over de intocht, de optocht en het vallen van de kraai. Hey, dat moeten we hebben. Carnaval 2008. Van zaterdag 2 tot en met dinsdag 5 februari kun je jezelf weer onderdompelen in het feestgedruis in het enige echte krabbengat. Onder het motto Alles van Stal kun je hier in Bergnap Zoom weer veel warme leuk momenten gaan beleven. Intocht. Carnaval 2008 gaat op zaterdag 2 februari van start met de aankomst van Prins de Nar de Speer. ...piksplunteren nieuwe grootste boer en natuurlijk thee op het station. Daarna volgt de intocht naar het stadhuis op de Grote Markt... ...waar de burgemeester de sleutel van de stad zal overhandigen aan prins Nellis III. De hij is dan voor vier dagen prins van het Krabbegat. Na deze overhandiging leest de grootste boer de al bekende elf geboeien voor... Deze gedragsregels nemen allerlei recente gebeurtenissen uit de stad en omstreken op de hak. Hierna trekt het hele gevolg naar Hotel de Draak, waarna het pratje op het biljart wordt gehouden. Met dit pratje wordt de prins na een jaar afwezigheid bijgepraat tot de huidige stand van zaken in de stad. En ook hier vormt een lydieke achtergrond de toon. Nou ja, dan gaat het verder over de optocht en dat doen we dan een andere keer wel. Maar ik zal deze website in de show notes opnemen en dan kun je het zelf nalezen. In ieder geval, het lijkt me hartstikke leuk om daar te gaan kijken. En ja, lachen is gezond, zeggen ze. Dus uh, ik denk als je daar naartoe gaat, uh, dat je maar een paar weekjes bij je leven bij kan schrijven. Tot morgen dan maar weer.